8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Tweede kabinet Rutte wordt straks in het openbaar beëdigd. New York zoekt onderdak voor slachtoffer Sandy. en bloedbad in Palestijns vluchtelingenkamp bij Damaskus. Het kabinet Rutte 2 gaat vandaag officieel van start. Voor het eerst worden de ministers in het openbaar beëdigd. De nieuwe ploeg legt op Paleishuis Ten Bos de eet af, of de belofte. De bewindslieden beloven trouw aan de grondwet... en een, zoals dat heet, getrouwe vervulling van hun ambt. De beediging is alleen voor de nieuwe ministers... niet voor de bewindslieden die al in het vorige kabinet zaten. Na de beediging wordt op de trap van het paleis de groepsfoto gemaakt. Als het slecht weer is, gebeurt dat binnen. Maar dat is pas één keer voorgekomen. Dat was bij het kabinet van 8-2 in 1981. De beediging en Bordesscène zijn bij de NOS live te volgen. Hier op Radio 1, maar ook op de site en op tv op Nederland 1. In New York moet voor bijna 40.000 mensen vervangende woonruimte worden gezocht. Dat heeft burgemeester Bloomberg gezegd. De Amerikaanse regering zoekt appartementen en hotelkamers... voor mensen die door de orkaan Sandy geen huis meer hebben... of daar niet kunnen verblijven omdat de verwarming het niet doet. Nu slapen mensen soms nog in tenten, maar door de kou wil de overheid iedereen snel fatsoenlijk onderdak geven. Nog steeds zitten in New York meer dan 700.000 mensen zonder stroom. Sommigen zullen gedwongen worden te verhuizen. Het dodental door de orkaan Sandy in de VS staat nu op 113. In het Brabantse Vlijmen is vannacht bij een plofkraak op een geldautomaat een onbekend bedrag buitgemaakt. De daders ramden rond 4 uur de deur van het bankgebouw. Daarna bliezen ze met explosieven de geldautomaat op... en zijn met de buit gevlucht. De politie besloot na de ontploffing uit voorzorg... de appartementen boven de bank in Vlijmen te ontruimen. Zo'n drie kwartier later, toen duidelijk was... dat er geen explosieven meer in de bank waren... mochten de bewoners terug naar huis. Zwaar knalvuurwerk wordt steeds vaker online verkocht. Vooral via sociale media. De kopers zijn meestal jongeren... die volgens een speciale taskforce van de politie... worden benaderd door tussenpersonen. Als de verkoop doorgaat, moeten ze naar een afgesproken locatie komen en daar contant betalen. Daarbij gaat het vaak om grote bedragen tot wel enkele duizenden euro's. Het zware knalvuurwerk is bedoeld voor professionele shows, maar wordt ook illegaal aan consumenten verkocht. Nieuw op de markt zijn de zware knallers die even krachtig zijn als een handgranaat. Zeker twintig mensen zijn omgekomen bij beschietingen op een Palestijns vluchtelingenkamp bij de Syrische hoofdstad Damascus, zeggen activisten. Tientallen mensen raakten gewond.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 Semi-elektrische auto's blijken in de praktijk veel minder zuinig dan gedacht. Gemiddeld verbruiken de Opel Ampera, Chevrolet Volt en de Toyota Prius plug-in... 80% meer brandstof dan hun fabrieksnorm belooft. lease Arval hield voor de NOS een overzicht bij van 60 automobilisten. De fabrieksnormen zijn veelbelovend. Zo zou met de Ampera en Volt een verbruik van 1 op 62 mogelijk zijn. Maar het merendeel van de gebruikers haalt dat niet. Het aantal semi-elektrische auto's in ons land neemt snel toe... vooral door fiscale regelingen van de overheid. Peking kant met de ergste sneeuwval in 60 jaar. Hoewel de sneeuwstormen over hun hoogtepunt heen zijn... wordt ook de komende dagen nog wintersweer verwacht. Sinds 1951 heeft de Chinese hoofdstad niet zo'n hevige sneeuwval meegemaakt. Op de Chinese muur kwamen buitenlandse toeristen zaterdag vast te zitten. Ze konden pas gisteren door hulpverleners worden bereikt. De Australische sportkledingfabrikant Skins eist een schadevergoeding van 2 miljoen dollar van de Internationale Wielerunie, UCI. Het bedrijf zegt imago schade te hebben geleden door het dopingschandaal rondom Lance Armstrong. Skins is al vijf jaar sponsor van wielrenners, teams en wedstrijden. Het bedrijf verwijt de UCI ernstig mismanagement, omdat de Unie niet heeft kunnen zorgen voor een schone sport. Skins houdt voorzitter Pat McQuaid en zijn voorganger, de Nederlander Hein Verbrugge, direct verantwoordelijk voor het falen. Het weer veel bewolking, vooral in de kustgebieden wat buien. Later vandaag kan in het hele land een bui voorkomen en het wordt zo'n 9 graden. De wind draait op steeds meer plekken van zuidwest naar noordwest. Morgen is het een groot deel van de dag droog. Later in de middag of avond gaat het vanuit het noordwesten regenen. En dit is de ANWB verkeersinformatie met in totaal 240 kilometer file. Een paar uitschieters, onder meer op de A15 in de richting Rotterdam. Staat voorknopend Ridderkijk 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A16 richting Rotterdam bij Rotterdam-Kralingen. Daar staat 13 kilometer. Dus inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Op de andere rijbaan richting Breda is een ongeluk gebeurd bij de Van Brienoortbrug. Daar staat inmiddels 4 kilometer en daar is de rechte ook dicht. En door een ongeluk vallen de fiets op de A32-eleven richting Meppel. Daar staat dus afwit Havelte. En knopend Lankhorst 6 kilometer. Bij knopend Lankhorst is de rechte ook afgesloten. Hoe combineer je versnelde migratie naar CEPA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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, we hebben bijna een nieuwe regering. Zo langzamerhand richten we de blik op Huis ten bos, waar de koning in het kabinet zal beedigen. En dat zullen we allemaal kunnen zien en horen. Maar er hangen wel donkere wolken boven de coalitie. Vooral vanwege de inkomensafhankelijke zorgpremie. De VVT-top doet zijn best wel, maar krijgt de brand binnen de partij maar niet geblust. Het is vreselijk, maar die concessie hebben we gedaan. En daar sta ik achter in het licht van het totale akkoord dat er ligt. Maar, meneer Rutte, wat zijn de gevolgen van die concessie? Cijfers willen we horen, cijfers en bedragen. <tied> Nou, VVD-leider Mark Rutte kreeg vrijdagavond op een partijbijeenkomst... aarzelend het voordeel van de twijfel. De achterban probeert zich koest te houden... totdat zeker is wat de effecten zijn... van de invoering van die inkomensafhankelijke zorgpremie. Duidelijkheid, maar zoals zei het al, dat is wat men wil. En het liefst zo snel mogelijk. We hebben nu contact met de VVD-fractievoorzitter... de kersverse fractievoorzitter, Albe Zelstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we willen ook wel duidelijkheid eigenlijk. Kunt u al enige helderheid scheppen? Ja, ik kan wel enige helderheid scheppen. Uh, en dat staat ook in het, uh, in het regeerakkoord. Uh, en uh, ik, ho ik hoor namelijk nu allemaal verhalen en berekeningen vliegen hier om de oren. Mm -hmm. Waarbij mensen uh, 10, 20, soms 30 procent van hun koopkracht moeten inleveren. Ja, en daarvan kan ik rustig zeggen, dat gaat sowieso niet gebeuren. Dat uh, als je kijkt naar uh, de CPB-doorrekening. Uh, de VVD-fractie heeft dat als uitgangspunt genomen toen ze ja zei. Tegen het regeerakkoord. Daarin staat dat werkenden met een laag inkomen zo grosso modo zo'n half procent in koopkracht vooruit gaan uh -huh. als gevolg van, uh, van het regeerakkoord. En dat mensen met de hoogste inkomens, dat is zo grosso modo zo'n drie keer modaal en hoger, die gaan er uh, uh, zo'n 4 procent uh, gemiddeld op, uh, op achteruit in de komende vier jaar. Ja, en dat is het kader waar wij als VVD-fractie de komende. Vier jaar het regeerakkoord en de maatregelen die eruit komen zullen, zullen wegen. Ja, en die 4%, meneer Zelsta, is dat dan met name door die zorgpremie? Dat nou, 4% is uh, het totaal van het regeerakkoord en zoals u weet staat de inkomensafhankelijke zorgpremie daarin. Ja. Daarbij is het altijd zo dat, je, dat er sprake is van uitschieters en, en, en uh, gevallen die, uh, die gekke, gekke verschijnselen vertonen. Maar uh, is, zijn dat echt uitzonderingen of zijn dat toch wel groepen? Nee, kijk, uh, het moet zijn dat er, dat er sprake is van, uh, van, uh, van uitzonderingen. Dat heb je altijd. Door dus je generiek beleid neerzet, dan uh, kun je nooit voor iedereen op maat snijden. Uh, maar als het blijkt dat hele groepen, dus echt uh, complete groepen, uh, uh, veel grotere koopkrachteffecten hebben, ja, dan voldoet het niet aan, uh, aan uh, uh, de maatvoering die in het CPB doorrekening is gegeven. Ja, dan hebben we ook een, denk ik, een, een probleem met z'n ja. Meneer Meneer u heeft dat uh, toch gepresteerd. Ik ben weer in de war. Laten we even luisteren naar uh, Rutte. Die zei vorige week in het debat over de kabinetsplannen het volgende. Maar nou even de cijfers. Per jaar gemiddeld. Plus 0,2 procent voor de mensen met laag inkomen. Min 0,6 procent voor mensen met drie keer modaal. Dat zijn dus mensen vanaf ongeveer een ton. Hmm. Ja, dat zei u ook. Maar dan gaf u een ander percentage. Hoe zit dat nou? Ja, dat is het mooie met al deze cijfers Oh, je vindt het wel mooi? <laughs> ik nou, vind het ruim nou, uh, zeer verwarrend. Ik probeer het een tikje cynisch te brengen, maar ja, ja. misschien dat u het wel even laat uitleggen. Uh, uh, het, je hebt te maken met het zogenaamde basispad, oftewel de economische ontwikkeling zonder regeerakkoord en met het regeerakkoord. Uh -huh. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan krijg je de percentages die de heer uh, Rutte net aangaf, 0,6 per jaar uh, eraf. Het regeerakkoord zorgt ervoor dat uh, uh, zo'n uh, het Koenersakkoord zorgt ervoor dat er zo'n 0,4 in zit... de regeren kost 0,6 het totaal. Oké, okay, u hebt. bent me kwijt. Ja, ik en ook ik denk hoor. dat de nee, luisteraars u nee. ook kwijt zijn. En, en is dat niet ja, het, het, het grote punt? Nee, maar meneer, meneer uh, Zelstra. Heel, nee, ja? heel eventjes. Ik wil heel eventjes uh, toch op u inpraten. Wat er nu gebeurt hè, in dit gesprek, dat gebeurt de hele tijd. Er worden allerlei cijfers. Had Rutte niet gewoon met de andere onderhandelaars... één cijfer moeten afspreken? Um, en en, en met, met één mond ook moeten spreken. Dit, maar, dit leidt alleen maar tot verwarring, toch? Dat bent u toch met mij eens? Nou, dat er verwarring is uitgebroken, dat, is wel, uh, dat lijkt me dat niemand dat kan ontkennen. Ja, en, en, en wiens, wiens, wie, is, wie is daar de veroorzaker van? Uh, wij met z'n allen hier in de, in de politiek en overigens ook. Uh, ja, wij met z'n allen in duren. de politiek, maar daar hebben maar een paar mensen om tafel gezeten om te onderhandelen. En daar hebben maar een paar mensen een paar persconferentie gegeven. Ja, klopt. Ja. En er zijn een heleboel mensen die vervolgens berekeningen zijn gaan maken. En daar gaat het mij vervolgens niet om. Omdat die, al die berekeningen... Uh, daar zitten allemaal weer aspecten in... die voor, de, voor één persoon gelden... maar niet voor een optelsom van personen. Ja. Waar het mij om gaat en die helderheid probeer ik te scheppen. En volgens mij is, is daar geen woord Chinees bij. Dat is namelijk... de mensen die werken met een laag inkomen... Ja. daar is het regeerakkoord helder over. Uh, dus even beter doorrekening over het regeerakkoord helder over. Die gaan er... De komende jaren, grosso modo en koopkracht zelfs licht op vooruit. En mensen met de hoogste inkomens, drie keer model, mm. ongeveer inderdaad een ton en hoger, zoals de heer Rutte al aangaf. Daarvan zijn de koopkrachteffecten de ja, komende precies. jaren zo'n 4% in de min, totaal over de vier jaar. En het was misschien Daarnaast handig geweest, als u dat even had afgestemd met meneer Rutte misschien. Om dezelfde ja. cijfers te gebruiken, toch? Kijk, als u het als u niet erg vindt, ik uh, uh, ga gewoon uit van, uh, van de cvb doorrekening zoals die gegeven is. En meneer Rutte Daar heeft... hebben wij als uh, VVD ja tegen gezegd. Ja, de heer Rutte ook. Want maar ook dan die weer cijfers, van een ander pad, ja. Uh, ook die cijfers staan daarin. En waar de verwarring over is, en daar heeft u gewoon gelijk in, dat uh, geeft geen prettig beeld. Daarom leek het mij wel verstandig om nog eens helder aan te geven, waar liggen nou die grenzen? Uh, waar de verwarring over is, is dat er nu allemaal berekeningen door de lucht vliegen... Dat allerlei mensen denken: van Jemen, kan ik mijn huis nog betalen? Kan ik mijn auto nog wel voor de deur hebben staan? Maar die, meneer Zelser, die onduidelijk heeft u het toch zelf veroorzaakt? U, u, u probeert anderen daarvan de schuld te geven. Maar de, de, nee, dat u, u heeft alleen de, de, de VVD en de PvdA Pvd veroorzaakt hoor. Nee, ik, uh, ik probeer niemand daar de schuld van te geven. Volgens mij uh, heb ik u net proberen aan te geven wat de grenzen zijn waarbinnen de VVD-fractie ja heeft gezegd tegen het regeerakkoord. Die lijken mij klip en klaar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 Die ik net heb aangegeven. De onrust verdwijnt ook niet en zeker niet binnen uw partij... Euh, over als er niet helderheid komt over die zorgpremie. Want dat zit veel mensen dwars. Wat vindt u dat er ten aanzien van die maatregel moet gebeuren? Komt u met een nadere uitwerking? Euh, wordt er opnieuw onderhandeld misschien? Kijk, als het gaat om de zorgpremie... die zit in het uh, totaal van ja, het regeerakkoord. dat we. Dus die moet binnen uh, de kaders van de koopkrachteffecten vallen. De berekeningen die ik nu zie... Daar zie je mensen die er 10, 20, 30 procent op achteruit gaan. Dat kan dus niet het geval zijn. Als dat de daadwerkelijke uitwerking blijkt te zijn... dan zal daar, zullen daar zaken aangepast moeten worden. Dan zult, u het, dan zult u het aan gaan passen? Ja, dat zal wel moeten, want anders voldoet het niet aan de kader... die wij in het regeerakkoord hebben gesteld. Ja, en moet dat dan geregeld worden in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste Kamer? Of zegt u van nou, dan moeten we dan nog maar eens over praten met de coalitiepartner? Nou, het lijkt mij sowieso verstandig dat als het kabinet een maatregel indient... in zijn definitieve vorm, dat het op dusdanige wijze is... dat het voldoet aan de kaders van het regeerakkoord... en daarmee op steunen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer kan rekenen. U wacht het dus het politiek proces dan niet af en zegt... van dan, dan gaat het wel bijgeschaafd worden door de Eerste of Tweede Kamer? Ja, kijk, of uh, alle berekeningen die links en rechts voorbij vliegen... Uh, zitten foute elementen in. Nou, uh, ik kan eerlijk zeggen, uh, ik heb ze niet overal uh, foutief kunnen vinden... Uh, als het dus zo blijkt dat voor hele grote groepen uh, de koopkrachtseffecten veel groter zijn dan die kaders die wij in het regeerakkoord hebben afgesproken... U weet dat en nog, nog niet? Uh, nee, want dat heb je altijd bij wetten die nog uitgewerkt moeten worden. Maar wat ik wel weet is dat die grens uh, door ons en overzoek door de PvdA uh, helder is aangegeven. Mm -hmm. Dat zit tussen die 0,5 plus en die min 4 voor de hoogste inkomens. Oké, okay. maar nou, dat is helder en het, inderdaad. En als het daar uh, uh, uh, voor grote groepen buiten valt... Ja, dan hebben we dus in de uitwerking uh, echt iets te doen. Dus, dus dan, dan bent u het, het ook wel eens met uh, de heer Wiegel... die aangeeft dat, uh, dit weekend zei hij dat nog een keer... dat er opnieuw uh, onderhandeld moet worden uh, als, het, als, het, als de verschillen te groot zijn. Als blijkt dat uh, de koopkrachteffecten uh, duidelijk veel groter zijn... Dan hetgeen wat wij hebben afgesproken in de CPW-rekening, dan kan uh, de uitwerking niet anders zijn dan bijgeschaafd ten opzichte van wat er nu op, de, op papier staat. Hoe bevalt het u, fractievoorzitter, zijn tot nu toe meneer Zelstra. Ik ben nu een dag of drie en het is uh, redelijk rustig. <laughs> cool. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Fractievoorzitter van de VVD Halbe Zelstra. Joost Vullings in Den Haag, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik heb ook ben geluisterd. Het is een rustige baan, fractievoorzitter van de BVD. Ja, absoluut. Ja. Nee, moet af en toe wat rekenen en verder om niet veel te doen. Doet de meneer Zeldstra goed? Rekent hij goed? Ja, hij rekent goed, hoor. Ik kon, ik, ik kon, ik kon er soms wel volgen. Oh, hij, hij, die 0,6% is per jaar. En er komt nog een beetje van dat lenteakkoord bij. Nou, dat is dan een procent. Maal 4 is 4%. Nou, zo oh, simpel is het. Zo kan het dus Zo kan het Dus het zo het kabinet gaan doen. Mag de hogere inkomens over de komende vier jaar... maar 4% ja. inkomens opleveren. Dat is, dat is het kader waarom hij de... Dat ja. de regering gaat houden. Ja, en zijn boodschap is duidelijk: dat geldt voor grote groepen en excessen, dat zou niet moeten gaan gebeuren. Nee, nee, klopt. Ik bedoel, uh, die, die 4% uh, en, en die dus die, die plus 0,5% voor de lage inkomens, dat is het kader van het regeerakkoord. Daar heeft de VVD voor getekend. Dus als er uh, groepen zijn, uh, vooral dus bij die hogere inkomens, die er meer op achteruit gaan dan echt hele grote groepen. Kijk, individueel kan het anders uitpakken. Dan grijpt de VVD in. En ja, de middeninkomens zitten daartussenin. Dus die, uh, die mogen zeker ook niet over die 4% heen. Maar, maar goed, dit is, dit is damage control he, van Holbe Nogal, ja. Um, ja. Hoe komt het nou dat dit nodig is? Kun je dat nog ja, eens één keer uitleggen hoe dat nou is gegaan? Uh, ja, nou ja kijk, ze hebben, die, ze hebben het regeerakkoord. Dat wordt altijd als totaal gebracht. Maar uh, die, die, die, uh, ja, die ziektekostenpremie, die inkomensafhankelijke ziektekostenpremie... Uh, ja, als je die gaat doorrekenen, dan klopt het heel erg voor mensen die zeggen tot aan model verdienen. En die gaan erop vooruit. Maar het pakt voor de hogere middeninkomens gewoon in veel gevallen toch wel, wel, wel hard uit. En ja, ik, ik snap dat ook niet. Ik bedoel, zij kunnen die rekensommen ook maken. En mm -hmm. ze zeggen nu wel, dat zullen we repareren. Maar ja... Uh, dit soort dingen kunnen kennelijk toch ontstaan. Nu weet hebben ze iets, iets te snel gewerkt met z'n allen. En, uh, Misschien ook te ja, afgesloten en, hebben we eerder deze ochtend geconcludeerd met ja, een historica. Kijk, uh, Misschien hadden ze toch iets meer mensen buiten de VVD er ook bij moeten betrekken. Dat, dat, dat zou kunnen. En wat natuurlijk ook fout is gegaan. Uh, wij als, als media kwamen er maandagavond. Hè, dus na, nadat het gegeerrekord gepresenteerd was. Dan ga je het nog eens een keer lezen. Dan denk je, zo, God, hoe zit het nou toch met die inkomensafhankelijke zorgpremie. Mm -hmm. Toen zijn we dus met z'n allen gaan researchen. En toen hebben we ook alle partijen gevraagd van help ons met sommen nou, dat hebben ze eigenlijk allemaal toen geweigerd. En toen zijn we zelf gaan rekenen. En, op en die berekeningen kloppen allemaal. Maar misschien dat we in de compensatie van belastingmaatregelen... en één of twee dingetjes zijn vergeten. Ja, kijk, en dan komt het gewoon hard in de journaals van NOS en RTL. En dan schrikt ja. iedereen... En daar hadden, hadden ze ook beter voorbereid moeten zijn. En wellicht ja, ons moeten raar. helpen. Ja, ja <laughs> Precies. dat zou je wel stellen. En zeker in de VVD, want inmiddels op de, op de website... zijn het aantal overwegend negatieve, negatieve reacties opgelopen tot 15.000. Ja. En dat is echt immens. Ja, ontzettend goed. Maar dan, vertel je, dus, dan is het dus, en dat is natuurlijk ook al wel gebleken... een marketingverhalen. En dat is natuurlijk lastiger voor de VVD dan voor de Partij van de Arbeid. Want Samson, blijft maar applaus krijgen van de eigen achterban. Ja, ik bedoel, op het instemmingscongres zaterdag veel applaus. Natuurlijk ook wel kritiek op die verkorting van de WW-duur... Uh, en het miljard eraf, uh, miljard eraf op ontwikkelingssamenwerking... en het strafvoorstellen van illegaliteit. Maar uiteindelijk zegt ieder lid... de eindafweging valt positief uit. En dat er geniveleerd wordt... vinden ze bij de Partij van de Arbeid juist heel erg goed. Maar het verschil is natuurlijk ook wel met de VVD... dat Samson in zijn verkiezingscampagne... in tegenstelling tot Rutte... kiezers eigenlijk geen harde garanties heeft gegeven... Uh, Rutte zei bijvoorbeeld in de Telegraaf: uh, hypotheekrente topprioriteit. Kijk, dat soort uitspraken heeft Samson niet gedaan. Ja. Hij heeft altijd gezegd: als ik ga onderhandelen. Dan moet ik dingen weggeven. Maar vertrouw op mijn politieke kompas, mijn koers... en dat zou ik in de gaten houden. Nou ja, die strategie betaalt zich wel uit. Ja. Uh, we hebben ook gesproken vanochtend met Sibrand Buma van het CDA. En die gaf nog maar weer eens aan dat hij vindt... en vond dat er uh, eerder gesproken had moeten worden... ook met zijn partij. En want hij maakt duidelijk uh, dat de zorgpremieplan... Uh, niet op steun van zijn partij hoeft te rekenen. Dat zou toch een probleem kunnen worden, bijvoorbeeld in de Eerste Kamer? Ja, want in, ja, zeker, want in de Tweede Kamer... heeft deze nieuwe coalitie natuurlijk een meerderheid. Maar die Eerste Kamer, ja, dat lijken ze dus toch ook wel een beetje onderschat te hebben. Uh, uh, wordt natuurlijk ook uh, dankbaar aangegrepen door de oppositiepartijen. Maar het feit dat ze daar nu al politiek mee gaan bedrijven... dat moet ze toch een beetje zorgen baren bij het nieuwe kabinet. Mm. Want ja, wij zeggen nu wel, staatsrechtelijk gezien... het is een gewoon meerderheidskabinet... want ze hebben meer dan de helft van de zetels in de Tweede Kamer. Maar ja, ze gaan nogal wat ingrijpende maatregelen... Uh, hebben ze op de lat staan... Ja, en dan moet de Eerste Kamer echt mee. En dan komen ze maar liefst acht zetels tekort. Er waren wel eens kabinetten die hadden ook geen meerderheid in de Eerste Kamer. Maar dan ging het om drie zetels. Maar dit ja. gaat echt om acht zetels. Dus wie weet kan je eigenlijk wel spreken dat Rutte 2 stiekem wellicht ook weer een minderheidskabinet is. Ze moeten echt veel zaken gaan doen. En ze kunnen niet zomaar gaan doorstomen. Joost, dank je wel. In de Verenigde Staten jagen Obama en Romney op de laatste twijfelende kiezers in de swing states. Eerste verkeersinformatie. Gauw naar John Sahoga. Ja, door de ongeluk is het toch een iets drukkere spits geworden. 237 kilometer in totaal. Het grootste knelpunt is de regio Rotterdam. Door ongeluk op de A16. Richting Rotterdam staat 9 kilometer voor de Van Noordbrug Daar zijn de rijstroken wel weer vrij. Andere kant op staat 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En dat heeft ook gevolg voor het verkeer op de A15. Daar staat een in de Ridderkerk. 7 kilometer. En op de A20 richting Gouden ook 7 kilometer voor te De Brechtseplein. En op de A32 Heerenveen richting Mepp. Daar staat door een ongeluk bij Mepel Noord 3 kilometer, en daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Negen swingstates, onbesliste staten. Die bepalen morgen wie de komende vier jaar in het Witte Huis zit. Daar gaat het eigenlijk om. Campagnes van Romney en Obama richten zich nu ook volledig op deze negen staten. Ze reizen erheen, schudden handjes, spiedsen hun stemschoor en gaan weer verder. Het hoofdkwartier van de Obama-campagne zit in Chicago. Maar in de stad zelf hoeft hij geen campagne te voeren. Hij is zeker van zijn winst daar. Daarom richten zijn duizenden vrijwilligers in de stad zich op buurstaten... die nog wel onbeslist zijn. Ze gaan er zelfs massaal... Naartoe om aan de deur kiezers te overtuigen, zondagochtend 7 uur. Hier onder dit metroviaduct vertrekt zo dadelijk een bus naar Iowa. Daar is het nog wel. Echt spannend. Dikke drie, drie uur rijden is het. En zo wordt er op heel veel plaatsen in de stad verzameld. Sinds september, um, now what we're doing. Since september you're hebben you're ze dit ieder weekend um, gedaan. Um, en nu both doen both ze het Saturdays, iedere dag. Het geeft aan, zegt hij, uh, hoe uh, betrokken uh, ze, uh, betrokken uh, ze uh, zijn. Uh, al die, uh, die uh, mensen die in de kou staan te wachten. Ze maken zich zorgen over wat er gebeurt... Als Romney wint, dat het beleid van Bush dan terugkeert. We gaan restoring the policies of the Bush administration. I think President Obama has done a good job and I think Mr. Romney would be a disaster. Romney zou een ramp zijn. Um, bus is on, like De bus zit vol. We moeten ook een paar mensen met hun eigen auto. Ze krijgen een routebeschrijving mee. De precieze bestemming heeft het hoofdkwartier bepaald. Want daar weten ze precies in welke wijken op welke adressen de potentiële Obama kiezers wonen. Zij moeten vandaag worden aangemoedigd om ook daadwerkelijk dinsdag naar het stembureau te gaan. In de bus krijg je instructies. What to say, what not to say. What not to say. Don't say negative things about Mr. Zeg geen negatieve dingen. Want daar houden kiezers niet van. Vrijwilliger, dat woordje door je in te schrijven op de Obama-campagnesite. Ik heb ik zelf ook gedaan om te weten wat er waar gebeurt. En dan krijg je iedere dag een stortvloed aan mailtjes. Obama zelf, die je om een donatie voor de campagnekast vraagt en vraagt om je hulp als vrijwilliger. Ja, yeah, I think I had seven emails this morning even. <laughs> <laughs> Heeft Romney ook zo'n organisatie? If they, if they do, I haven't seen it. Ik zie ze niet. So, um, u you know, komt I've ze niet have... tegen als u daar op die deuren klopt. I've never seen large groups of of supporters. Zij doen vooral they... tv-spotjes. In fact, the campaign has said they focus on advertising. Krijgt u hier iets voor terug voor dit werk? Ah uh, no, I'm a volunteer. I gaat dus uh, bumperstickers. <laughs> no, no, I just just feel very happy to be part of this great movement. Nee, hij is heel blij moment. om hier aan mee. Te mogen doen. Get the satisfaction of great en als u daar bij die deuren komt, zijn mensen niet helemaal zat. Al die Obama-volunteers die steeds maar komen aanbellen. Ze well, yeah, zijn inderdaad <laughs> bijna verzadigd. Our, uh, tired. ze willen het you know, voorbij is. En de Obama-vrijwilligers die niet naar de kiezers en de swing states toe gaan, die proberen die kiezers via de telefoon te bereiken. Phonebanks heten die bijeenkomsten. Ze zijn er overal in de stad. Ira with the Obama-re-election campaign. Met tientallen zitten de vrijwilligers in een grote ruimte, kiezers te bellen. Vandaag kregen ze bezoek van burgemeester Emmanuel van Chicago... die de eerste chef-stof van Obama in het Witte Huis was. Hij komt de vrijwilligers troepen aanmoedigen. Het angstbeeld, dat zijn de verkiezingen van 2000... toen Bush met een paar honderd stemmen van Gore won. When you think you've knocked on your last door you got 10 more to go Nog een paar uur moeten de vrijwilligers alles geven. Let's put our foot on that gas pedal. We got 96 hours. Let's go get those votes in Wisconsin, Ohio, Florida. Nog een paar uur worden de kiezers in de swing states niet met rust gelaten. Een reportage was dat van Matthijs van der Wiel vanuit Chicago. U kunt bijlezen, als u wilt, over de Amerikaanse verkiezingen. Want u vindt daar heel veel over op onze website in het dossier Amerika kiest. nos.nl .no. Maar even de Nederlandse politiek dan, want we hebben bijna een nieuw kabinet. Een nieuwe regering, wordt beëdigd vanochtend. U kunt het allemaal zien en horen natuurlijk, op Radio 1. En op televisie, uh, Myno Remmers. Maar ja, wat dan? Hè? Want dan staan er allemaal nieuwelingen die fouten kunnen maken. En voor je het ja, weet, uh, <coughs> in het je schip, van, je schip van staat op een zandbank. Want uh, er is een bekend fragment van Obama, die begint de speech dwars door het... Het, het officiële lied, het volkslied ja, van Engeland. Ja, ja, ja de National Anthem tijdens een staatsbanket op uh, Windsor Castle. En dat was uh, erg uh, ja, gênant, met name ook natuurlijk voor uh, the president of de president. Hoe kan het dat je zo'n fout maakt? Zijn dat dan toch kamerbewaarders of begeleiders die dat niet goed tippen? dan? De, uh, een hoogwaardigheidsbekleder, in dit geval de president of de United States. Die heeft uh, acht uh, protocolofficieren uh, in zijn nabijheid. Maar uh, geen van hen is um, naar de president uh, toegestapt of heeft hem ingefluisterd. En dat is natuurlijk een zeer pijnlijke zaak. Jan-Jaap uh, van Wering uh, geeft ook les aan diplomaten, aan mensen bij defensie die hoog op zitten en soms aan moeten zitten bij een belangrijk diner. Ook het zakenleven hebt er veel mensen in getraind. Um, ja, zo'n minister zit daar plotseling in. Hè. Wat zijn handige tips om te weten? Handige tips zijn uh, uh, niet direct uh, ergens naartoe snellen. Wacht rustig eventjes uh, uh, uw beurt af. Kijk even hoe de hazen in het veld lopen. En uh, ja. vooral uh, de protocoladviseurs en officieren raadplegen. Want ja. dat, is, uh, dat kan verkeerd gaan. We hebben. Een treemt die mensen ook, hè? dat u zegt van zorg even voor zwarte schoenen? Ja, ja altijd inderdaad. een das in de buurt. Ja, altijd een das in de buurt, goed gestrikt en ook uh, de schoenen goed gepoetst. En, ja. uh, ja, dat, uh, niet de majesteit? Nee, nee nee dat is inderdaad een, uh, wat mensen niet doorhebben. Het is, uh, je spreekt over de koningin. En uh, de aanspreektitel is majesteit. Wat je heel vaak hoort is dat mensen zeggen van... Uh, ik ga naar de majesteit. Of ik heb uh, onlangs tegen uh, de majesteit gezegd... het woord uh, te passend en uh, wordt het gebruikt. Alsof men, uh, nee, alsof men gewoon uh, dagelijks met haar een kop koffie drinkt. Zo, zo is het niet. Nee, absoluut. Dus, maar uh, je moet ook een beetje... Je steekt niet je hand uit, want ja. dat gaat straks op ten paleis. Gaat dit straks op. We gaan het allemaal zien natuurlijk. Ja. Uh, men wacht uh, rustig uh, ja, zijn beurt af. En... Dat wordt je voorgesteld, hè? Ja, als het goed is, is er een adjudant in de buurt... of de grootmeesteres van haar maar, de koningin. Ja. En die geven signalen en uh, die weten precies op welke Wat zouden moment... zouden die dan zeggen als ik daar dan zou staan, zeg maar? Dat ik, ik kom bij de koningin? Ja. Hoe, hoe zegt zo'n... Zo Zo'n kamer bewaarde dat dan? Uh, majesteit, uh, voor u staat uh, de verslaggever van uh, NOS Radio 1. En dan kun je je naam noemen. Dan noem je je naam. Ja, maar steek geen hand uit, dat bepaalt uh, de koningin. Ik hoor nu heel protocolair afronden op mijn koptelefoon. Maar daar, daar, ja, er <lacht> is ook een soort koningin die dat roept, hoor. Dus, ja. uh, dus we gaan... Dank u wel, ik ga de tips meenemen. Graag gedaan.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 Geld in tijden van crisis. Het is heus niet allemaal kommer en kwel. Goedkoop en gezellig eten. Dat kan. Kijk naar Tien keer Beter en dat levert je nog geld op ook. Vanavond vijf voor half acht, NTR Nederland 2. NTR. Voor je het weet is het weer winter...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 Tweede kabinet Rutte wordt straks in het openbaar beëdigd en VVD-fractievoorzitter Zijlstra probeert onrust zorgpremie weg te nemen. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben al Megens. Het tweede kabinet Rutte wordt over een paar uur in het openbaar beëdigd. Nieuwe ploeg legt op Paleishuis ten Bos de eed of belofte af. De bewindslieden beloven trouw aan de grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt. De beediging en de bordesscène zijn vanaf half twaalf bij de NOS te volgen live op Radio 1 hier op deze zender en op nos.nl en op televisie op Nederland 1. De plannen met de inkomensafhankelijke zorgverzekering leiden nog altijd tot veel vragen en onrust. Mensen zijn in sommige gevallen bang dat de koopkracht met tientallen procenten daalt. Maar dat zal als het aan de VVD ligt niet het geval zijn. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra probeerde in het Radio 1-journaal duidelijkheid te scheppen blijkt dat voor hele grote groepen uh, de koopkrachteffecten veel groter zijn... dan die kaders die wij in het regeerakkoord hebben afgesproken. Dat zit tussen die 0,5 plus en die min 4 voor de hoogste inkomens. En als het daar uh, uh, uh, voor grote groepen buiten valt... Ja, dan hebben we dus in de uitwerking uh, echt iets te doen... want dan klopt het niet met de kaders. In New York moet voor bijna 40.000 mensen vervangende woonruimte worden gezocht. De regering zoekt naar appartementen en naar hotelkamers voor mensen die door de orkaan Sandy geen huis meer hebben... of daar niet kunnen blijven, omdat de verwarming het bijvoorbeeld niet doet. Nu slapen mensen soms nog in tenten... maar door de kou wil de overheid iedereen snel fatsoenlijk onderdak geven. Volgens het Rode Kruis is dat snel nodig. Voor de solide week sinds de storm hit landfall... zijn er bijna 10.000 mensen in shelters. Because want de affected area is eigenlijk de size van het continent van Europe. Dus so er zijn 10.000 mensen plus in shelters. Aan de Amerikaanse oostkust is het nu rond het Vriespunt. In Vlijmen, in Brabant, in de buurt van Den Bosch... is vannacht bij een plofkraak op een geldautomaat... een onbekend bedrag buitgemaakt. De daders ramden rond vier uur de deur van het bankgebouw... en daarna bliezen ze met explosieven de geldautomaat op... en zijn gevlucht met de buit. De appartementen boven de bank in Vlijmen werden ontruimd... totdat duidelijk was dat er geen explosiegevaar meer was. Zwaar knalvuurwerk wordt steeds vaker online verkocht. Vooral via sociale media, bijvoorbeeld op Facebook, hives, op blogs. En via Marktplaats wordt het knalvuurwerk gepresenteerd, zoals deze bom. Ben jij een big boy en wil jij deze leuke profi-big boys bemachtigen? Dan ben je echt een man. De kopers van dit soort vuurwerk zijn volgens een speciale taskforce van de politie meestal jongeren die naar een afgesproken plaats moeten komen en daar cash afrekenen. Daarbij gaat het vaak om grote bedragen, soms tot wel duizenden euro's. Volgens de taskforce is het zware vuurwerk levensgevaarlijk. Mensenvuurwerk je een foutje maakt, dan kun je een brandmond oplopen of wat lastig hebben van je vingers. Maar ja, dit zijn gewoon echt uh, ja, handgranaten. Dat betekent gewoon uh, dodelijke slachtoffers en we maken ons ook daar ongerust over dat het uh, vandaag of morgen goed fout gaat dat dit in de mensenmassa knalt. De Taskforce roept uh, vooral ouders op om extra alert te zijn. Semi-elektrische auto's blijken in de praktijk veel minder zuinig dan gedacht. Gemiddeld verbruiken ze 80% meer brandstof dan de fabrieksnorm belooft. Leasemaatschappij Arval hield voor de NOS een overzicht bij... van drie semi-elektrische auto's van de merken Opel, Chevrolet en Toyota. Commercieel directeur Bakker van Arval. Ik ben er wel van geschrokken, want 80% overschrijding van het brandstofverbruik... Is erg veel. Als je dat in geld uitdrukt, is dat uh, 75 euro per auto per maand. Wij rapporteren dat aan de berijder. In de hoop dat die berijder achter zijn oren krabbelt en zegt: van goh, uh, dit is wel een heel hoog brandstofverbruik, laat ik proberen mijn leven te beteren. Volgens de fabrieksnormen is in veel gevallen een verbruik van 1 op 62 mogelijk, maar het merendeel van de gebruikers haalt dat nu dus niet. En Peking kampt met de ergste sneeuwval in 60 jaar. Hoewel de sneeuwstormen over hun hoogtepunt heen zijn... wordt ook de komende dagen nog veel winters weer verwacht. Sinds 1951 heeft de Chinese hoofdstad niet zo'n hevige sneeuwval meegemaakt. Op de Chinese muur kwamen zaterdag buitenlandse toeristen vast te zitten... en die konden pas gisteren door hulpverleners worden bereikt. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het weer sluit goed aan bij het jaargetijde... als we de komende dagen kunnen uitzien naar wisselvallig herfstweer. De temperaturen schommelen rond normaal en storingen volgen elkaar in snel tempo op. Vanochtend een overmacht aan bewolking, waardoor we de zon maar weinig te zien krijgen. Verder moeten we rekening houden met regenbuien. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen op. De temperatuur komt uit op 9 of 10 graden bij een matige tot krachtige wind... die in de loop van de dag van het zuidwesten naar het noordwesten draait. Vanavond en vannacht kunnen er boven zee en in de kustgebieden nog buien voorkomen... maar in het binnenland is het droog. De temperatuur daalt naar 5 graden aan zee. In een binnenland koelt het af tot net boven het vriespunt en is er kans op een misbank. Dinsdag begint met opklaringen, maar in de loop van de dag betrekt de lucht vanuit het noordwesten. Het is een groot deel van de dag droog, maar aan het einde van de middag is de bewolking dik genoeg geworden en begint het vanuit het noordwesten te regenen. Ook morgen wordt het een graad of 10. En dit is de ANWW verkeersinformatie. Met 225 kilometer file. Verloopt de ochtendspits wat drukker dan gebruikelijk? Dat komt door een combinatie van buien en ongelukken. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. Vooral Rotterdam: erg veel files door ongelukken. Op de A16 bij de Van Brienordbrug. Richting Rotterdam: daar staat 5 kilometer. Daar zijn de rijstoken wel weer vrij. Andere kant op staat 5 kilometer. Daar zijn twee rijstoken dicht. Dat heeft ook gevolg voor het verkeer op de A15. Richting Rotterdam: 5 kilometer voor Kloopend Rittenkerk en ook gevolgd wordt verkeer op de A20. Dan staan in beide richtingen voor knooppunt en Brechtseplein... files van 10 kilometer. En op de A32, Heerenveen, richting Meppel. Daar staat door een ongeluk tussen Steenwijk zuid en knopend Langhorst... 8 kilometer. Bij knopend Langhorst zijn twee rijstoken afgesloten. U hoort het. Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn...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 De tijd. In mijn werk als verpleegkundige is hij soms van levensbelang. Eén seconde kan beslissend zijn. Maar het is ook een cadeautje. Gezellig een uurtje eerder bij de crash. Of relaxed als ik in bed nog de rapporten schrijf. Ik ten de tijd en plan hem zelf. Het nieuwe werken helpt daarbij. Ontdek het met de tijdmanager op hetnieuwewerkendoejezelf.nl Hallo, Tom de Ridder hier met een bericht voor elke ondernemer met een auto.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 Goedemorgen, het is tien minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. En op deze zender hoort u vanaf half twaalf... hoe de nieuwe ministers van het kabinet Rutte 2 worden beëdigd. Maar dan, wat doe je dan verder op je eerste werkdag... als minister of staatssecretaris? Ervaringsdeskundige, um, oud-minister van Defensie, Eimert van Middelkoop. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat gaat er dan verder gebeuren op die eerste dag? van de wijsheden die in Den Haag uh, nog wel eens wordt gedebuteerd is dat er in het leven van de minister twee mooie dagen zijn. De eerste en de laatste. <lacht> nou, dit is de eerste. Um, het constituerend beraad, uh, zeg maar de laatste uh, fase van de formateur, dat is uh, vorige week al geweest. Meestal hoort dat uh, nog bij zo'n eerste dag. Uh, maar dat hebben we nu achter de rug. Ja. Uh, ik heb begrepen dat uh, men nu vrij vroeg, dus aan het eind van de morgen, naar het paleis gaat. Nou, daar krijgen we dan uh, met nieuwigheid te maken dat uh, de eetaflegging uh, openbaar is. Um, en dan vervolgens uh, ga je naar je departement. Uh, en ik heb begrepen dat er dan ook later in de middag nog een ministerraad is. En dan ziet men elkaar dus voor het eerst echt in de officiële samenstelling als ministerraad in de buitengewoon vrije trevenzaal op het, uh, op het binnenhof. En dan s'avonds uh, is er nog de presentatie via de NOS aan het Nederlandse volk, een buitengewoon boeiende 41e dag... die je niet snel zal vergeten. En de beëniging, u zei het al, die is zo dadelijk openbaar. Wat, ja. gaan, wat gaan we zien en horen? Wat gebeurt daar? Nou, dat is niet zo bijzonder. We kennen het natuurlijk ook wel uit andere landen, België bijvoorbeeld. Ik denk dat um, de, de bewindspersonen, want ik weet niet zeker of het... Uh, helemaal gescheiden zal zijn, staatssecretarissen en, uh, en ministers. Maar dat die als het ware in linie staan. En uh, dat ze dan uh, op naam een stapje naar voren zullen doen. Of misschien zelfs dat niet. Uh, en dat ze dan de eet of de belofte af afleggen. Ter overstaan van haar de majesteit de koningin. Sta ja. Staatshoofd. Daar staan dus de dienaren van de kroon. Of de kandidaten-dienaren van de kroon. En na de vereniging hebben we als het ware weer een complete regering, een staatshoofd en een kabinet. Oké. Okay. En begrijp ik nou goed dat dat in tien minuten gebeurd is? Die beëdiging? Dat, dat lijkt me heel onmogelijk, ja. En daarna natuurlijk naar het bordes. Ja. Ja. Het is niet iets met een zwaard of zo. <laughs> die beëniging. <die laughs> Oh, je weet het nou ja, niet. Kijk, als u dit soort vragen stelt, is het misschien maar goed dat het allemaal een beetje tegenvalt. Ik had het, het ook niet echt is. gedaan Hij maar Hij heeft het een, een hele rijke fantasie. Het hebben. had me wel spannend gelegen. <laughs> nee, overigens, u spreekt nu met de oud minister van Defensie, maar in mijn periode hebben we wel een ridderslag gezien. En dat was toen uh, Marco Kroon, ja, uh, kom, uh, ja. midden, midden, uh, de militaire, wil militaire wereldsoorde wetten. Ja, maar u zegt eigenlijk is het niet zo bijzonder, die beendiging. Nee, maar het is een hm. beetje te vergelijken, alleen wat minder massaal met die van de Tweede Kamer. Daar wordt ook namen opgelezen en dan leggen de mensen de eten af of de belofte. En ik denk dat het hetzelfde is. Ik, uh, het zal ongetwijfeld sober zijn. Uh, zo was het uh, toen ik werd bij en zo zal het nu ook wel zijn. Maar... En, daarna, en daarna stap je, nou ja, wat ik wel eens heb genoemd, de aanzichtkaart in van het, uh, van het bordes. Ja. Wat natuurlijk niet echt een bordes is, maar goed, dat weten we ook wel. Uh, voor de foto en dan weet je als je daar staat... Kijk, hier hebben generaties voor mij ook gestaan, uh, verschillende kabinetten... Uh, en nu steken met mijn collega's. Dat is, dat, dat is best een bijzonder moment. Te, en dan nou ook weer te overstaan voor een hele kluit. Uh, met camera's uh, enzovoort. en, en, en fotografen. Ja, maar, meneer Van Middelkoop, dan is het ook wel gelijk gedaan met de pret. Hè? Want je moet dan gelijk scherp zijn. Uh, dat constituerend beraad. daar al, hè? maar u zegt dat, ja. dat is dus vorige week inderdaad al geweest. en ook tijdens die eerste ministerraad. want je kunt zomaar nog iets kwijtraken? Nou, het constituerend beraad staat er uh, bekend om, of is daarom berucht. Uh, want daar worden uh, in de laatste fase van de formatie... En maar als voor het eerst de ministers erbij worden gehaald... Uh, worden de, de, nou ja, de, de, de zaak nog eens wat gladgestreken... er worden de puntjes op de hier gezet. En dan moet je wel eens opletten... want dan wordt ook op het punt van de bevoegdheidsverdeling... of tussen de minister en de staatssecretaris of tussen twee ministers... in het verleden bijvoorbeeld waren er vaak... Probleempjes, uh, als het gaat over de bevoegdheid uh, voor de politie. Want die viel altijd uh, samen, tussen de minister van of nee, samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie. Dus die moesten goed opletten uh, dat de anderen niet net iets naar zich toe uh, haalden. Er wordt soms aan het regeerakkoord uh, nog eens een punt en een komma geschaafd. Uh, Opletten geblazen, maar dat geldt voor de hele periode als minister. Maar okay. daar begint het. Ja. Uh, nou, en dan, uh, u zei het al, vanaf vier uur uh, is de eerste vergadering van de ministerraad. Dan gaat men aan de slag. We willen u even meenemen naar uh, de actualiteit. Uh, uw opvolger als minister van Defensie, Hans Hille zegt uh, bij zijn afscheid... tegen het nieuwe kabinet dat nieuwe bezuinigingen op Defensie onmogelijk zijn. Dat mensen het niet meer zullen pikken. Uh, ziet u dat ook? Deelt u die mening? Ja, die deed ik al jaren. Um, ik vind zelf dat uh, de overgang uh, zeg maar tussen mijn periode, die eindigde in oktober 2010... En, uh, en die van Ancille, uh, dat die veel te abrupt is geweest. Eerst uh, heeft Defensie, heeft de krijgsmacht... vier jaar lang een, een, een topprestatie geleverd... Mm -hmm. uh, internationale reputatie opgebouwd, enzovoort, enzovoort. Nou, dat hoeven we niet uh, nog eens een keer uh, over te doen. En dan kom je thuis uh, en in plaats dat er bij wijze van bloemen staan... Uh, moet je een klein miljard gaan uh, bezuinigen. En dat betekent, dat moeten we ons wel realiseren... voor zo'n groot apparaat, dat dat jarenlang on tot onzekerheden uh, leidt. Want ja. ook de nieuwe minister, mevrouw Hennis, uh, zal... Heel veel energie moeten steken in het verder oplossen van de problemen die begonnen zijn twee jaar geleden. Er zijn nu ook nog altijd honderden, misschien wel meer duizenden militairen die niet weten of zijn baan wordt gecontinueerd en zo niet hoe het nu verder moet. Dus dat is een vrij vervelende situatie. Eimert van Middelkoop, oud-minister van Defensie, dank u wel. Graag gedaan. Serie brandstichters zijn vaak blanke, alleenstaande mannen. En ze blijven vooral in de buurt van het eigen huis dat lijkt me niet heel verstandig, maar je hoort daar zo meer over... bij de AWB John ook. 44 files goed voor 200 kilometer. Veel vertraging op de A12 Den Haag naar Utrecht. Door een ongeluk bij knopende Prins Klausplein er staat 4 kilometer. Daar zijn twee rijstoken dicht. Op de andere rijbaan staat een kijkersfiets van 12 kilometer. En op de A16 richting Breda is een ongeluk gebeurd bij de Van Brie -Nordbrug. Er staat 3 kilometer. Daar zijn twee rijstoken dicht. Even allemaal gevolgen wordt verkeerd op de a 20 Hoek van Holland Gouda. Er staan in beide richtingen voor knopende Brechtseplein files van 10 kilometer. Dit is het NOS Radio jo 1 met Lara Rense en Marcel Oosten. Twee dagen na de verkiezingen in de Verenigde Staten wisselt ook die andere grootmacht, China, van leiders. Op 8 november begint namelijk het partijcongres van de Communistische Partij. Het huidige leiderschap krijgt tegenwind van de linkervleugel. Een fractie die terugverlangt naar de socialistische waarden van Mao. Correspondent Karen S. Huis bezocht een restaurant waar het gedachtegoed van de oude leider nog springlevend is. Wat? Long live, long live, long live Mao, dat schreeuwen ze hier. Aan de rand van Peking, voorbij de Vijfde Ringweg, wordt in een restaurant uit volle borst The East is Red gezongen. Het lied van de culturele revolutie. Een donkere, gitzwarte periode in de Chinese geschiedenis met veel honger en armoede. Je zou verwachten dat veel Chinezen de jaren 60 en 70 liever vergeten. Maar voor de 57-jarige Wang Xinwu geldt dat niet. Voor hem is Mao een held. Ni, ni guan, Mao ma. Ik ben dol op Mao, zegt hij. Hij is onze nationale held. Het was een vrije denker en een zeer sterke leider. Wu is niet de enige hier. En ook zeker niet de enige binnen China die terugverlangt naar de daadkracht van Mao. De linkervleugel binnen de communistische partij in China ligt in de aanloop naar de machtswissel later deze maand, overhoop met het huidige leiderschap. De stroming binnen de partij, die ook wel nieuw links wordt genoemd, roept op tot een terugkeer naar de waarde van Mao. Wang is door zijn dochter Fei Fei meegenomen naar dit restaurant. Om de verjaardag van zijn vrouw te vieren, maar vooral om het verleden te herinneren. Shu je, de een En ze Xu Lan viert haar 57e verjaardag. Ze zegt, ik kom hier om het verleden te vieren. In die tijd was het leven anders, simpel en eenvoudig. Bovendien gaven de mensen toen nog om elkaar. Haar man is minstens zo nostalgisch. Hij is niet alleen maar positief over de snelle economische groei in China. Tijdens het openen van de economie kwamen zowel de muggen als de vliegen ons land binnen. Waarmee hij maar wil zeggen dat er zowel goede als kwade kanten zitten aan de economische groei. De hang naar vroeger kreeg veel gehoor in Chongqing, een metropool in het westen van China. Bo Xilai was daar de vlaggendrager van deze factie. Een charismatisch leider die het zingen van rode liederen promoten en een grote kans maakte op een zetel in het permanente comité van de communistische partij. Dat is het hoogste podium binnen de Chinese politiek. Maar in aanloop naar de machtswissel werd Bo uit de partij gezet. Zijn ongekende populariteit maakte hem ongewild bij het centrale gezag in Peking. Toen zijn vrouw werd veroordeeld voor de moord op een Britse zakenman, was het ook snel gedaan met de reizende ster Bo. Tegen hem loopt nu een rechtszaak vanwege machtsmisbruik. Wu krijgt een vlag in zijn hand. Hij zwaait er gretig mee. Ondanks zijn kritiek op de huidige leiders in China... ziet hij toch nog een sterke toekomst voor zijn land. Na het 18e partijcongres, zegt hij... zullen er veel strenge maatregelen volgen. Maar of er ooit weer een leider opstaat zoals Mao... Nee, zegt Wu. Tegen het charisma van Mao kan niemand op. Ja, mooi hè. Nog springleven het gedachtegoed van Mao Zedong... ondanks alle verschrikkingen waar hij verantwoordelijk voor was. Volgens laatste schattingen zijn alleen al bij de grote sprong voorwaarts... van 1958 tot 1962 zo'n 65 miljoen Chinezen om het leven gekomen. Aanstaande donderdag dus het 18e partijcongres... waarin de nieuwe leiders van China bekend zullen worden gemaakt. Onlangs werd windschoten opgeschrikt door een serie branden... en al snel rees het vermoeden dat er een pyromaan aan het werk was... Inwoners maakten zich ernstig zorgen en de politie had de handen vol aan de opsporing. 16 oktober uiteindelijk werd er een verdachte gearresteerd. Terwijl die ook bezig was de 19e brand te stichten. Toen word je s morgens wakker, doe je de computer aan en dan lees je dat er weer. wat is dan denk je van jeetje, houd het niet op. En dan is hij nou afgelopen. Laten ze maar pakken. Deze man heeft een meerdere keren eh, meldingen gedaan van brand in Winschoten. Eh, afgelopen nacht zagen mijn collega's deze man zich vreemd gedragen in Blijham. Toen hebben ze hem gevolgd. Ze hebben gekeken wat hij allemaal aan het doen was. Met de aanhouding als gevolg. Ja, en uiteindelijk werd ook een tweede verdachte aangehouden, de vriendin van de man. De, deze verdachte werd trouwens in de volksmond een pyromaan genoemd, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Nee, wij gaan nu naar Anton van Wijk onderzoeker bij Bureau Beken. Ze deden uitgebreid onderzoek naar de beweegredenen van seriebrandstichters. Meneer van Wijk, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Kunt u dat eventjes aan ons uitleggen? Hoe kan een seriebrandstichter nou geen pyromaan zijn? Wat is het verschil? Pyromaden die stichten inderdaad meermalen brand. Een pyromanie is een psychische stoornis. Uh, en een psychiater of een psycholoog kan een dergelijke stoornis stellen. Mm -hmm mits uh, er voldaan is aan allerlei voorwaarden, maar er mag geen sprake zijn van alcoholverslaving. En wat we zien in het onderzoek is dat de meeste brandstichters, de meeste serie brandstichters, ten tijde van het delict onder invloed van alcohol zijn, en dat sluit dus een diagnose van pyromanie uit. Omdat dus dat de het meeste van brandstichters. Ja, dat klopt. Uh, wat we dus zien in het onderzoek is dat de, uh, de sprake is van stressoren, vlak voor het uh, delict. En daarmee bedoelen we onder andere dat de relatie stuk is gelopen, dat ze problemen hebben op het werk of dat ze verloren hebben met gokken. Vervolgens gaan ze zich bedrinken, raken onder invloed en in die toestand zien we dus dat ze brandstichten en dat meermalen. Ja. Dan lijkt het uh, meneer Van Wijk dat het ook dan geen bekenden van de politie zijn. Het zijn dan nieuwkomers. In de helft van de gevallen heb je inderdaad te maken met uh, first offenders. Dus dat zijn uh, mannen, het zijn bijna altijd mannen, uh, die uh, nog niet eerder in aanraking zijn gekomen met de politie. Maar in de andere helft van de gevallen, als je dan naar de politieregistraties kijkt, zie je dus dat die mensen inderdaad wel eens eerder in de, uh, brand hebben gesteerd. Ja, um, maar dan zouden ze dus wel al bekend moeten zijn. Ja, dat is in de helft van de gevallen is dat zo. Dan staan ze inderdaad geregistreerd voor brandstichting. Maar dat kan ook voor andere soorten gedelicten zijn. Ja. Maar dat brandstichting, komt dat dan toch niet voort uit die pyromanie? Dat kan. Uh, maar nogmaals, pyromanie is een, is een psychische stoornis. Uh, en die kan alleen gesteld worden als je dus niet onder invloed bent van alcohol. Nee. Ja, maar dan heb je een obsessieve drang dus om brand te stichten. Daar komt het op neer. Ja. Ja, dat klopt. Uh, we zijn in de interviews, we hebben ook een aantal interviews gedaan met, met uh, serie brandstichters, En dan merk je inderdaad dat ze een, een drang hebben, een behoefte hebben om brand te stichten. Mm. Maar die drang die komt voort uit de situatie en meestal een, uh, een situatie van onder invloed zijn van alcohol. En heel veel problemen hebben. Wij zien in het onderzoek dus dat die mannen brandstichten... Dat om aandacht te vragen voor hun probleem. Het is een hele ja, verknipte vorm om aandacht te vragen. Maar het kan ook zijn omdat ze uh, gefrustreerd zijn. Hè? Uh, hun spanningen niet op een normale manier kunnen uiten. Uh, daar niet normaal over kunnen praten. En door middel van brandstichten eigenlijk hun frustratie willen uiten. Ja, de brandstichter van Winschoten, heeft u die ook onderzocht? Nee, die hebben we niet onderzocht. Maar past, was die... Het onderzoek al klaar. Ja, past die wel in uw profiel? Wat we zien in het, in het onderzoek is dat, uh, dat seriebrandstichten zich vaak mengen in het onderzoek van de politie. En dat kan zijn door inderdaad zelf melding te doen van branden. En dan de brand weer afwachten uh, en met de politie praten. Dat komen we ook een aantal keren tegen. Dat ze zijn gehoord als getuigen. Dus het, het kan zijn inderdaad dat ze dat ze dan al in beeld zijn. En dat zien we dus ook bij de seriebrandstichter in uh, Winschoten. Dus dat hij zich meermalen in het politieonderzoek heeft gemengd. Hmm. Is um, het feit, want u geeft aan dat dit soort brandstichters... vaak uh, dit doen om hun frustratie te uiten of om aandacht te vragen... is dat ook waarom het voornamelijk mannen zijn? Omdat vrouwen over het algemeen uh, ja, toch wat meer uh, naar binnen gericht zijn... De, de daders die we hebben onderzocht, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als wat u zegt. Uh, het zijn mannen die hun problemen, hun gevoelens moeilijk kunnen uit. Hè. We mm -hmm. spreken dan van internaliserende problemen. Uh, dus wat, dat zou dus eigenlijk geen verschil moeten zijn uh, met vrouwen. Okay. We, wij hebben eigenlijk geen verklaring waarom, uh, waarom dit typische mannendelict is. Vrouwen doen dat wel, maar in echt hele geringe mate. Ja, misschien uit de mannen hun frustratie wat meer op dingen zou kunnen, hè? Ergens een schop tegen aangeven. We zien het kunnen. ook bij vandalisten. Ja, dat, dat klopt. Uh, en mogelijk speelt dus ook het, uh, het alcoholprobleem een, uh, een rol. Dus dat mannen wellicht eerder geneigd zijn om naar de fles te grijpen... als ze last van spanningen hebben. Maar meneer Van Wijk, met uw profiel in de hand... lijkt het me voor de politie toch nog steeds moeilijk zoeken. Want waar kijk je naar? Dat is inderdaad een hele lastige klus en dat, dat hebben we ook meermalen gehoord in het onderzoek, dat het ontzettend moeilijk is om dit soort daders op te sporen. En wat het onderzoek laat zien, uh, en dat is denk ik wel een aanknopingspunt voor de opsporing, is dat je in een beperkt geografisch gebied de dader moet zoeken. Wat we zien dus dat ze de meeste daders vlak bij hun woonhuis uh, de branden stichten. Dus dat zou een belangrijk aanknopingspunt kunnen zijn voor de politie. Ja, en, maar dan en... nog is het lastig, hè, want je, je bent op zoek naar iemand die niet opvalt. <laughs> dus dat, is, dat maakt het wel lastig. Maar het geografische gebied is uh, vrij beperkt. Ja, aan de andere kant gaan ze wel ouderwets over straat, lopend meestal met een jerrycannetje benzine. Ze doen dat niet met de Jerrykent-benzine. Ze nemen oh. weinig spullen mee naar de plaats delict. Uh, ze lopen wel op straat. Dat zien we inderdaad dat de meesten te voet gaan of soms ook uh, te fiets. Maar de branden worden meestal gesticht met de materialen die ze op ter plekke ah, aantreffen. Ja. Dus ze nemen wel lucifers mee of uh, een aansteken. maar steken dan de krant in de schuur ja. uh, in brand. Goed, meneer Van Wijk, onderzoeker bij Bureau Beker deed onderzoek naar uh, brandstichters, seriebrandstichters. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Het voorgerecht. Je ziet echt hardwerkende uh, ondernemers onder de armoedegrens werken. Het hoofdgerecht. Eigenlijk wil je tot de dag ervoor voorkomen dat je failliet gaat. Het nagerecht. We moeten de mensen die dat vak met hart en ziel beoefenen, niet in de steek laten.